Bij de blokhut ontstond een vuurgevecht en kort daarna vloog de hut in brand. Naderhand werd het verkoolde lijk van Doornen gevonden. Het is nog onduidelijk wie het dodelijke schot heeft afgevuurd. De politie vermoedt dat Doornen zichzelf heeft omgebracht. Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de provinciale weg N506... bij Venhuizen in Noord-Holland zijn tegen middernacht twee mensen omgekomen. Zeven inzittenden raakten gewond. en N506 werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Nederland moet de grens voorlopig dicht houden voor werknemers uit Kroatië. Ook als het land per 1 juli lid wordt van de Europese Unie.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 Facebook is doelwit geweest van een reeks aanvallen door hackers. Dat schrijft de sociale netwerksite in een blog. Volgens het bedrijf is er geen bewijs gevonden dat gebruikersgegevens zijn gestolen. Facebook spreekt van een geraffineerde aanval. Een aantal werknemers had een besmette website bezocht... waardoor ook een aantal computers van Facebook werd besmet. Meer bedrijven zouden het slachtoffer zijn van de onbekende hackersgroep.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 Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend en in die nachtelijke uren staat u nog heel wat moois te wachten. Tussen zes en zeven een compilatie over ruimtevaart, daarvoor van vijf tot zes. Gesprekken uit het programma De Avonden met de schrijver Anil Ramdas, hij is vandaag precies één jaar geleden overleden. Daarvoor van vier tot vijf duiken we in Noord-Korea. Afgelopen maandag werd de wereld opgeschikt door een nieuwe ondergrondse kernproef in de kleine communistische volksrepubliek Noord-Korea. Korea. En in dit uur, zoals vorige week beloofd... het laatste deel van een tweeluik met Herman Verbeek. De oud-politicus en priester werd geboren in Groningen... en is daar in 1963 tot priester gewijd. Als politicus was hij van 1977 tot 1981 voorzitter van PPR... en van 1984 tot 1994 lid van het Europees Parlement. Hij schreef vele spirituele en politieke boeken... en nam geen blad voor de mond, hetgeen hem in 1990 onder meer een rangement van GroenLinks opleverde. Hij is 76 jaar geworden. Het is niet echt oud, Anonu. Kleurloos was hij in ieder geval niet. Dat hebben we vorige week in het eerste deel ook al kunnen horen... Aan interviewer Willem de Haan mailde ik gisteren... Ik vond vind het een prachtig portret... en ik ben ook blij dat we gekozen hebben voor het uitzenden van de beide delen. Wat een bijzondere en iets wat bittere, maar ook bevlogen man. Hij heeft het zichzelf en zijn omgeving volgens mij redelijk lastig gemaakt... maar wel vanuit een hele pittige en eerlijke passie. Nou ja, zo heb ik er dan naar geluisterd. Ik ben benieuwd hoe u dat ervaart. Alle passie komt zeker tot uiting ook weer in dit tweede en laatste deel van Een Leven Lang. Het is een bijdrage van NTR uit 2000. Willem de Haan in gesprek met priester, schrijver en politicus Herman Verbeek. Ik wil nooit geen macht. Ik, het enige wat ik wil is... de macht weerstreven, maar niet overnemen. Ik heb maar één macht altijd gehad en uitgeoefend. Dat is de macht van het woord, van de taal. En dat betekent je ogen en oren openhouden. Proberen te doorzien, heel veel studeren, heel veel kijken. Met heel veel mensen omgaan en langzamerhand proberen een beetje inzicht te krijgen van wat er gaande is. Herman Verbeek is oud-voorzitter van de PPR... en was van 1984 tot 1994 lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Hij schreef diverse boeken over landbouw en economie. Daarnaast publiceerde hij dichtbundels en liturgisch werk... De in 1963 tot priestergewijde Verbeek is een felle criticus... van de in zijn ogen veel te conservatieve katholieke kerk. Programmamaker Willem de Haan sprak met Verbeek in deze tweede aflevering... over de Europese politiek, de schoonheid van de liturgie... en zijn kritiek op de katholieke kerk. Deze paus heeft... 5.000 klonen van hem benoemd. 5.000 bischoppen over alle continenten. En kardinalen die allemaal naar zijn pijpen dansen. Waaronder Simonus, Waeik, Hurkmans, Wiertz, de Jong. Punt, al die reactionaire nieuwe Nederlandse bischoppen. Muscus is nog een klein beetje de enige. Nog een klein beetje, uh, kleiner beetje van Luin in Rotterdam. Maar verder is alles weer reactionair naar de middeleeuwen aan terugkeren. En dan denk je wat je daar op dat seminarie leert en ontdekt. Die bevrijding die je dan langzamerhand met anderen voltrekt. Veertig jaar priester straks. Is het allemaal voor niks gebeurd. Wordt het allemaal teruggedraaid. Worden het weer zo reactionair en rechts. En wordt het weer allemaal zo'n bijgeloof en zo heidendom. Wat het Roomse geloof natuurlijk eigenlijk is. Zo'n vervalsing van de Jezusfiguur. Dus... Nog steeds staat hij, zoals een jouwere, als ik aan het altaar sta achter me aan het kruis. Hij zegt, Herman, maak het eindelijk eens menselijk. En maak het eindelijk eens gewoon. Na zijn studie pastorale theologie in Nijmegen... ging Herman Verbeek in 1968 terug naar zijn geboorteplaats Groningen. Hij is dan 32 jaar. En zijn leven is tot dan toe getekend door conflicten met zijn autoritaire vader... en met de kerkelijke hiërarchie. In Groningen is hij betrokken bij de Citygroep... de plaatselijke basisbeweging van progressieve christenen in de Jozefkerk. Maar in 1973 raakt Verbeek in een persoonlijke crisis. Jacques Wallage, toen wethouder en tegenwoordig burgemeester van Groningen... biedt hem de helpende hand. Ik woonde op een heel klein flatje na de oorlog gebouwd in de Stoeldraaistraat. En ik zag eigenlijk steeds meer dat hij dat dat christelijk geloof, zeker in zo'n Roomsche vorm... dat het puur bijgeloof is. Dat het allemaal geschiedvervalsing is. Dat van die Jezus een God gemaakt is. En ook God zelf bestaat niet. Er kan geen, je hoeft maar drie minuten na te denken... en je beseft dat er geen persoonlijke God kan bestaan. Een persoon is altijd iets betrekkelijks. Iets van vlees en bloed, iets historisch... wat komt, geboren wordt en sterft. Dus er kan geen hemelse God bestaan. Maar ik moest wel preken. En ook in zo'n moderne ecumenische gemeenschap als de citygroep. Was dat nog vloeken in de kerk? Dus ik heb in 1973 ineens, ook in een opwelling, 12 april... Het is dan zo'n crisis waarin je ineens allemaal... Heb ik drie besluiten genomen. Ik hou op met kerkdiensten, met preken. Ik hou de mensen niet langer voor de gek. En als ik op de preekstoel de waarheid niet kan zeggen... dan hou ik eerst maar mijn mond. Dan moet ik er maar boeken over schrijven. Ten tweede, ik hou op met autorijden, want dat kan voor het milieu niet. En ten de derde, ik kan... Ik hou op met roken, want het kan voor de gezondheid niet. Al die, dat was een bekeringsmoment. Al dat afsweren van die gedragingen, daar was de voornaamste bij. Ik wil niet meer preken. En ik werd dus steeds eenzamer, want ik zat maar op dat fletje en had niks te doen. En Jacques Wallach kwam heel argeloos naar de BMW, uh, gemeenteraadszitting... S avonds. Ik was altijd op maandagavond, ik kwam om een uur van half elf... nog even een afzakketje halen. En hij staat dus perplex als ik de deur van het fletje open doe en zeg... wat zie jij er bescheten uit? En dan val ik in tranen. En dan gaat hij versterking halen en dan zegt hij... ik ga eventjes Marijke, zijn vrouw, halen. En hij komt dus een 20 minuut, een half uurtje later terug. Het was heel slecht weer, het was winter. Onder zijn regenjas, en, ik zie het nog... haalt hij een fles wijn tevoorschijn. We hebben uren gepraat. En hij is van oorsprong... van Joodse afkomst. En weet ook dat ja dat daar ook vaak nog een god wordt beleden die helemaal niet kan bestaan. En daar beelden van god gemaakt worden. Van Mozes al zei op de Sineë, je mag er geen enkel beeld van maken. Dus Wallach is zelf dus ook een seculiere wereldse eh, moderne jood. En daar konden we dus ook heel goed over discussiëren. Maar hij zei iets heel waars. Je moet hier uit, je moet aan het werk. Je moet... En toen werd net hier het nieuwe cultuurcentrum... Afgebouwd en opgeleverd. En het zou worden geopend, gekoppeld aan de stad Schouwburg. En toen heeft hij de volgende dag in het BMW-college... en was dat altijd op dinsdagsmorgens... heeft hij het voorstel gedaan. Uh, wij moeten toch een goed bestuurde structuur geven aan dat cultuurcentrum. Daar moet ontzettend veel gebeuren. Ik denk dat daar wel een betaalde secretaris bij moet. En ik heb wel een kandidaat. En dat was ik. Dat heeft hij zo s'nachts gecreëerd. En het college heeft ja gezegd. Dat werd een 20-uursbaan die ook op dat niveau betaald werd... En zo was ik gered. Zo kwam ik weer onder de mensen. Zo kon ik ook dingen die me heel erg interesseerden... van muziek tot beeldende kunst, tot theater, kon ik me aangeven. En ik kon er nog mijn brood aan verdienen ook. Dat heb ik aan Wallagen te danken. En ik moet zeggen, als een wethouder op zo'n moment... Uh, zoiets doet... Ja, we kunnen nog zoveel mening verschillen. En hij kan burgemeester zijn en ik gewoon burger... Maar die band houden we altijd en ik zal hem dat ook altijd in dankbaarheid... dat zal ik nooit vergeten. Jacques Wallage, burgemeester van Groningen. Die avond in 1973 dat u bij Verbeek op bezoek ging. Uh, hoe herinnert u zich die avond? Nou ja, hij zat behoorlijk stuk, zou je, zou je in wielrentermen zeggen. Um, kijk, Herman heeft natuurlijk um, een soort worsteling achter de rug... van zijn relatie tot de kerk. Had daar een keus gemaakt en, en voelde vervolgens... dat hij in die, in die autoritaire omgeving eigenlijk helemaal niet gelukkig kon worden. En um, terwijl ik hem altijd zie als een hele creatieve man... Uh, was hij bezig uh, dood te pieteren en, en, en zat hij daar maar te tobben... En ik dacht opeens van ja, maar in zo'n stad Scholingen, daar, daar, daar is, moet toch altijd een plek zijn voor iemand die, die, die dan uh, cultuur toevoegt. Uh, in plaats van alleen maar te, re te reproduceren. Hè. De meeste mensen kunnen alleen maar reproduceren in hun leven. Die kunnen, die kunnen lezen en die kunnen wat ze gelezen hebben weer aan een ander vertellen. Er zeg zijn maar heel weinig mensen die, die dichter zijn, die iets toe kunnen voegen. En ik zie Herman toch altijd als iemand die dat kon. En ik, ik vond het zo verdrietig dat hij eigenlijk uh, alleen maar... Uh, met, die, met die wereldkerk op zijn nek rondliep. En, en, en daardoor steeds minder uh, begon bij te dragen. Nou, u heeft hem zeg maar bij de schouders gepakt en flink door elkaar geschud... Nou ja, ik heb eigenlijk uh, mijn eigen levensfilosofie daar een beetje op losgelaten. Uh, je kunt, uh, een dag heeft 24 uur, je kunt, je kunt uh, met de energie die je hebt iets doen. Um, daar hoort niet bij volgens mij uh, tobben en naar binnen gericht wachten tot het beter wordt. Dat is ook Herman helemaal niet. Dus, dus wat ik eigenlijk tegen hem gezegd heb toen is van... zou je behalve al die bespiegelingen uh, wel even je bijdrage willen leveren? Want dat is eigenlijk wat in je zit. En ik geloof dat ik daar ja, op een of andere manier een, een, een vonk over heb gebracht... Wat die, er, die er dus ook wel moet zijn geweest... En toen is, hij, uh, toen is er een hele creatieve periode voor hem aangebroken. Omdat hij, toen hij eenmaal los was van, dat, van, van alsof hij de hele wereldkerk uh, moest veranderen. Uh, en weer met de beide benen in de Groningse realiteit stond. toen is hij uh, muziek spelen gaan maken en weer gaan dichten. En uh, ja, toen kwam, het dus, uh, toen kwam die bron vrij die er ook in die man zit. Ja. Hij heeft later uh, in de politiek uh, zijn steentje bijgedragen. Hij is daarin steeds verder geradicaliseerd heeft boeken daarover geschreven, zegt nu dingen als... ons systeem is gebaseerd op onrecht, fundamenteel onrecht. Het is een fundamenteel fout systeem. Democratie is onzin, bestaat niet. Wat vindt u van die fundamentele kritiek van hem? Nou ja, ik, eh, als, je, als je heel erg op iemand gesteld bent... Dan, dan, dan, eh, en, en er zijn dingen aan iemand die je niet minder mooi vindt... Dan, dan nuanceer je die ook weer meteen. En dat heb ik altijd. Als het helemaal een beetje doorslaat voor mijn gevoel... dan, eh, dan denk ik van ja, ik, ik, ik, dat, ik ben zelf niet zo eh, radicaal. Maar wat ik ongelooflijk belangrijk vind... dat is dat hij eh, door de grauwe discussies van de dag heen altijd een perspectief schetst... wat je wel degelijk aan het denken zet. Uh, iemand heeft me eens verteld... Uh, als, je, als je dus uh, de koers uitzet op een schip... dan doe je dat op de sterren. En het principiële punt is... je komt nooit bij die sterren. Maar zonder die sterren kun je de koers niet uitzetten. En ik geloof dat Herman Beek uh, dwingt mensen... Uh, op de sterren te letten. En uh, dat gebeurt soms op een, op een manier... Die ik, uh, ja, die ik zelf niet voor mijn rekening zou nemen. Maar als er niet zulke mensen zouden zijn als Herman... dan zouden we misschien wel de illusie hebben... dat we zonder de sterren de koers kunnen bepalen. Dat zou een gevaarlijke illusie zijn. Dan zouden we bureaucraten worden. Dan zouden we alleen maar van dag tot dag leven. En eh, ik, ik vind dus dat zijn maatschappelijke functie zo groot is... dat hij wat mij betreft in, in, in zijn bewoordingen... De, de, de plank ook wel eens mis mag slaan. Wat vindt u dan slot van, van Herman van Beek als persoon? Ik bedoel, het is iemand die weinig vrienden maakt. Het is iemand die aan de kant blijft. Het is iemand die ook vaak irritatie oproept. Ja, ik denk dat Herman zou zeggen dat uh, Jezus van Nazareth daar ook veel last van had. Um, uh, er zit, luister, er zit in ieder mens een beetje een profeet... en in sommige mensen een beetje boelprofeet. En die profeten hebben de, de, de, de zegenende werking die ik net beschreef... van, van je een oriëntatie bieden op, op iets wat er niet is, wat er een heleboel verderop is... En ze hebben de irriterende bijwerking dat ze, als het ware, jou een beetje voor schut zetten. Want immers, uh, zij brengen het evangelie, zij brengen uh, de, de zuiverheid. En jij hebt dus kennelijk vuile handen. En, uh, je, nou, van... het, het grappige is dat dat is zo en dat irriteert. Ik heb zelf eigenlijk nooit die irritatie gevoeld... omdat ik, ja, omdat ik ontzettend blij ben met het feit dat iemand tenminste... Uh, die dat perspectief, dat land achter Ginse heuvel, nog, nog levend houdt. Ik heb altijd verdedigd dat uh, de mensen die zich geïrriteerd voelen, uh, misschien uh, eigenlijk uh, zich vooral aangesproken voelen. Van 1984 tot 1994 was Herman Verbeek lid van het Europese parlement. Een periode waarin hij steeds verder radicaliseerde... en toenemend cynisch werd over de Europese gedachten. Europa zal nooit die eenwording... het zal altijd een lappendeken blijven. En je zult niet alleen Europese kampioenschappen krijgen. Uh, van statensporters, ja, bijvoorbeeld uh, Europese voetbalkampioenschappen. Ik denk ook dat het economisch en politiek... politiek zeker... Ja, een verzameling van nationale staten zal blijven. En ik ben dus ook helemaal niet... ten eerste niet zo idealistisch... als die stichters van de EG. Maar ik heb er ook veel minder fiducie, veel minder vertrouwen in. Ik denk ook eigenlijk... dat we al in een hele andere eeuw leven... ook historisch. En wel hierom, als men praat van wereldmarkt... dat is natuurlijk ook weer zo'n... Ideologie die door het Westen wordt gepredikt om de hele wereld in dat systeem... wat zij de wereld opdringt, te dwingen. In feite is, is het omgekeerde ook waar. Uh, de wereld is een dorp. En een dorp wil zeggen dat alles kleinschalig is. Ik ben bang voor die behoefte om alsmaar groter te worden. Al die fusies van die bedrijven... Al die mammoeten, die concerns, die reuzen op leme voeten die niet meer te beheersen zijn. En dat geldt voor de politiek net zo. In Brussel is het niet meer te overzien. In Straatsburg is het democratisch steeds minder te reguleren. En nu staan er nog in de wachtkamer een heleboel landen terecht uit het Oostblok. Die willen natuurlijk bij die welvaart, bij die markt. Zelfs Turkije wil erbij als immense eigenlijk toch meer Midden-Oosten cultuur, meer Arabische cultuur dan, dan Europese cultuur. Men wil er allemaal bij horen waarom? Om te delen in wereldmacht en vooral te delen in, in brood en spelen van die wereldmachten. Maar als u zegt het wordt te groot, wat is dan het gevaar daarvan? Waar kan Europa dan op uitkomen? Ik denk dat de reactie zal worden ontbinding. Die grootmachten kunnen op elkaar stuiten, bijvoorbeeld Europa op China, op Azië maar ook Amerika op Europa. Ik zeg niet direct dat daar militaire oorlogen... maar wel economische oorlogen, die zijn ook volop gaande. En dat is niet meer te reguleren. Niemand is daar meer verantwoordelijk voor. Daar is ook geen democratie. De, EG, de EU heeft geen Europees parlement. Ja, het heet wel zo. Maar het is, een, zeg ik altijd, een café op de hoek van de Grote Markt. Er wordt gepraat en, ge en excuseer het woord, geluld... maar er wordt geen democratie gevestigd. En ik ben bang dat de burgers, de opkomst bij de Europese verkiezingen is ook altijd minimaal, zich daar nog verder van afkeert. En ze heeft daar gelijk in, de burger, uh, hij of zij. Ik denk dat het leven zich plaatselijk afspeelt. En lokaal. En dat de identiteit van mensen in principe heel dicht bij huis blijft. Je buurt, je wijk, je stad, je land nog. En dan zijn we nog een heel klein landje. Dat moet op orde zijn, de trein moet op tijd lopen. Doe morgen vers brood. Ik denk ook dat economie niet gedragen wordt door Daimler Benz of door Philips of door Boeing of door de beurs. Al die middenstanders, al die kleine bedrijfjes, al die huishoudens dat is economie. Dat betekent ook het woord. Dus ik ben ontzettend voor kleinschaligheid. Niet omdat ik een Pieter Peuterig ben en me voor die grote machten de ogen sluit. Nee, we moeten ons ermee confronteren. Want zij confronteren zich met ons en proberen ons te manipuleren. Dus verzet is nodig. En is er ook veel te weinig. Maar de uitkomst, het ideaal, moet weg zijn van dat grote en machtige. Dat letterlijk kapitale. Mensen leven waar ze leven. En daar moeten ze hoe de dingen kunnen opkomen, de dingen met elkaar maar kunnen... Leidt lijkt niet juist die, die, die kleinschaligheid, die kleine verbanden... eerder tot conflict en oorlog dan het grote, hè? de stammenstrijd? Eh. Ik denk eerlijk gezegd dat kleine gemeenschappen kleine conflicten hebben. En grote gemeenschappen, grote machten hebben grote conflicten. Een van de dingen waar u... Op dit moment nog aan werkte, is een biografie over Sico Manshold. Wat, wat zag u in Manshold en wat zag Manshold in u? Waarom leidde dat, want u heeft hem pas op latere leeftijd ontmoet, tot, um, tot zo'n bloeiend contact? Wat ik aan Manshold te danken heb, is dit. Ik leerde hem pas heel laat kennen de oud vakbondsleider Kees Schelling. Die voorzitter was van de Voedingsbond FNV. Die had in Eendrem, een klein dorpje hier op het Hoger Land... in een oud-bruin café een debat georganiseerd tussen Manshold en mij. Ik zat in Brussel en Manshold was natuurlijk oud-oprichter... van de Europese landbouw en was, was gepensioneerd. Het café was stamp, stampvol met boeren. De landbouw was toen in zijn eerste weer grote Europese crisis van de tachtige jaren... Vooral de, de landbouwprijzen waren heel slecht. En ik had net een boek daarover geschreven. In boerenhanden. En voordat het debat begon en ik het woord kreeg van de voorzitter... zei ik, ik zou graag mijn tegenspreker in het debat, eh, dokter Mansholt... een boek aanbieden, omdat ik zoveel van hem geleerd had. En toen was hij heel ontroerd. Zijn vrouw zat in de zaal en na afloop zei hij ook, kom gauw eens praten. Er is een vriendschap ontstaan waarin hij, als het ware waar Pater van Kilsdonk mijn, mijn kerkelijke vader was... Mansel werd mijn politieke vader. Hij droeg zo'n geschiedenis in zich mee. En de eerste zin van de biografie luidt ook... geschiedenis maakt mensen die geschiedenis maken. Dit is een grote historische figuur... die tot de grondleggers van de EG behoort. En hij had helemaal op zijn oude dag... dat was hoog in de 80, de omslag gemaakt naar ecologie... Ik deelde dat ook helemaal, en hij met mij, dat we zeiden... deze aarde heeft koorts en dat komt door onze CO2-verbranding... door onze kolen- en olie- en gasverbranding. dat kan zo niet doorgaan. Dus hij ging ook in zijn landbouw nog helemaal het eigen systeem... wat hij europawijd had opgericht, bekritiseren. Hij zei, het is niet houdbaar. En hij vond het fijn als ik daarop kritiek leverde. Als ik boeken schreef, wanneer ik andere wegen... ecologische, biologische wegen aangaf. Ik zie dus uh, met een zeker pessimisme de ontwikkeling in de komende 25, 30 jaar wat de mensheid betreft. Ik zie dus zeer ernstige gevaar wat afkomen, vooral wat het milieu betreft en vooral wat de verhouding betreft tussen rijke en arme landen. Uh, toch ben ik dus zonder hoop. Ik denk dus dat wij nog wel door een diep dal zullen moeten gaan... Uh, de bossen zullen misschien nog verdwenen zijn, de zeespiegel zal stijgen. Maar er komt een moment dat de mensheid zich zal moeten realiseren en zich ook zal realiseren dat het anders moet. Nou, Mansholt wilde het nooit over zichzelf hebben, maar over de wereld waarin hij probeerde iets te helpen verbeteren. Dus uh, ik schrijf ook een bio. En dat was wat, wat u zo aansprak in hem: dat idealisme. Wat hij. Die ontzettend tot op zijn eigen partij die hem afviel, de PvdA... heeft moeten bevechten en heeft het tot zijn dood nooit opgegeven. Mensen die het nooit opgeven, dat zijn mijn leermeesters. Vrouwen en mannen die niet denken, hoe rekent het af? Hoeveel win ik ermee? Win ik het überhaupt wel? Nee, maar voor de zaak moet gevochten worden... ook al zal ik het in mijn leven niet meer meemaken dat het succes heeft. Die tot hun dood niet omvallen... En als ze omvallen, direct weer overeind kruipen. Dat vind ik mensen, dat vind ik humaniteit. En dat zijn mijn leervrouwen en leermannen. En Mansholt is daar zonder twijfel een van de groten voor mij. Waarom is in, in uw politieke loopbaan zeg maar, die landbouw um, het belangrijkste thema geweest? En niet, um, laten we iets anders noemen, um, bewapening, uh, ontwikkelingssamenwerking... armoede in Nederland, uh, nou... Noem een ander thema, verkeer en vervoer. Nee, het was de landbouw. Daar, daar lag en ligt uw hart. Waarom is dat? Ja, die, al die andere thema's houden me ook erg bezig. Maar toen mijn vader in de oorlog in 1944 door de gestapo werd gezocht... en wij, alle kinderen, moesten vluchten... en bij patiënten werden ondergebracht die een boerderij hadden... kwam ik dus in Oost-Groningen, in het dorpje Meden... bij het echtpaar Tuzee mensen altijd tot hun dood oom en tante blijven noemen. En een van de redenen dat we daarheen gebracht waren... we zaten op platteland relatief veilig, maar vooral... we kregen als kinderen goed eten. We zouden de hongerwinter niet meemaken. En toen daar de vluchtelingen kwamen... eerst de, de weermacht, dus de jonge Duitsers... die allemaal op het laatst nog opgeroepen waren door Hitler... en terugvluchten richting Nieuwe Schans Duitsland weer in. En van de boeren graanijsten en melk en eieren... Of het gewoon pakten. En toen zag ik de vluchtelingenstromen van burgers... die vooral uit het zuiden en uit de Randstad kwamen om voedsel. Maar ook uit de stad Groningen, waar een man geen erten meer had... of geen graan voor om brood te bakken. Toen zag ik een mens moet eten en eten kon van de boerderij. En dat is altijd zo gebleven. Ik wilde ook graag boer worden, maar dan zijn vader... Ja, we hebben acht kinderen, ik had al geen acht boerderijen kopen. Maar toen in de politiek zag ik ook... Je waar... wilde serieus boer worden. In mijn, in mijn jeugd wel, ja. ja voordat ik uh, voor het priesterschap koos. Ik zag in de EG niet voor niks... werd vanaf de Stichting Landbouw Europees georganiseerd. Waarom? Als je je voedselvoorziening niet op orde hebt... als het niet voldoende is en niet gez gezond en veilig... dan ondermijn je de basis van je volksgezondheid... en daarmee van je samenleving. En als je van andere volken en landen afhankelijk bent... en je voedsel moet importeren, zoals nu regeringen in Afrika dan word je dus ook politiek afhankelijk. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dus ik zag dat voedselkwaliteit, voedselvoldoende... en voedselonafhankelijkheid voor ieder gezin, maar ook voor iedere staat... van overlevensbelang is. En daarom vroeg ik direct, toen ik in 1984 in Brussel kwam... aan de Groene Fractie, laat mij landbouw doen. En vooral ook derdewereldlandbouw, wereldlandbouw, dus voedselhulp in de hongerlanden. Na zijn politieke periode voelt Herman Verbeek zich meer priester dan ooit. Hij keert zich ook tegen het nieuwe conservatisme in de katholieke kerk. Met programmamaker Willem de Haan bezoekt hij de oude synagoge... in de Groningse binnenstad, waar hij graag komt. Kijk, dit is de oude Groningse synagoge. Dat wil zeggen, hij is gebouwd in 1905. Toen was het de echte oude synagoge is veel te klein geworden. De Joodse gemeenschap was voor de oorlog hier in de stad zeer groot. En deze hele buurt, de Volkingestraat met de zijstraat... dat was uh, de Joodse buurt. De verdwenenen, meer dan 3.000 hier in Groningen... maakten dus ook dat deze, stad, dat deze wijk van de stad en de Shul... na de oorlog helemaal leeg waren. Het was dus er in dit gebouw is van alles geweest, maar vooral een, een stomerij, wasserij. En die ging failliet. En het gebouw en ook het rabbinaatshuis hiernaast... dus waar alle uh, organisaties waren van de Joodse gemeenschap... Uh, zou worden gesloopt in de 70e jaren. Het stadsbestuur BMW deed een voorstel. Die wou ook hier een projectmaatschappij opzetten. De boel slopen, uh, winkels, kantoren... Appartementen. Het was er een Joodse vrouw die aan de oorlog ontsnapt is. Aan de holocaust. En die uh, hoorde daarvan. En die is een actie begonnen, een stichting opgericht. En die zei, maar één zinnetje in de krant. Ze hebben onze families afgenomen. En nu nemen ze ons ook nog dit gebouw af. En toen draaide alles om. Toen ging de bevolking uh, leven. En toen ging de bevolking zich ermee bemoeien. En die stichting die werd direct heel groot. En toen uh, uh, hadden wij toevallig... Uh, in het kabinet in Uil het was in 1976. Uh, op CRM op cultuur, dus ook op Monumentenzorg, minister van Doorn. En die is toegekomen en die heeft samen met uh, Jan Schever, die was staatssecretaris in dat kabinet. Die heeft de school gered met uh, de financiën die nodig waren voor de restauratie. Ja. En nu is het een uh, stadsmonument, hè? staat hier op de, op de gevel. Ja. ja, het is een van de mooiste gebouwen van, van Groningen. En uh, dit, deze zijdeur, daar gaat men altijd binnen. Uh, hoe erg het ook is, er is nu natuurlijk ook vanwege alles wat er in het Midden-Oosten uh, gaande is, uh, extra bewaking. Het gebouw is ook helemaal beveiligd. Altijd doen we de deuren deuren op slot. Pouwvast ja. natuurlijk... Uh, de Joodse Shabbat en de feesten worden gevierd. En ook als er concerten zijn en exposities die hier heel veel gehouden worden... eerder wordt er weer eentje geopend. We Want... ja. nu binnen. Ja, ik blijf Prachtig. altijd hier in de deur staan. Prachtig, hoor. De hoog. reden is dat ja. ik me altijd hier als gast voel. En toen die in 1981, bijna alweer 20 jaar geleden... Was gerestaureerd en weer werd ingewijd. Dus de Torahrollen werden hier door de hoofdingang weer naar binnen gedragen en in de arken uh, weer thuisgebracht, zo gezegd. Uh, toen was het hier voor het eerst weer stamp, stampvol. En toen kwamen ook heel veel Joodse mensen die eigenlijk verborgen leefden weer terug ook in het, uh, in het Joodse gemeenschapsleven hier. Ja. U bent voorzitter hè, van de stichting van de synagoge. Ja, toen. Uh, het mogelijk bleek om de synagoge te redden, zowel politiek als financieel. En de Joodse gemeente ook besloten had hier dan... hoewel het natuurlijk veel te klein is geworden om dit grote gebouw helemaal te vullen... Eh, besloot ze toch eenstemmig om hier terug te keren. En toen zei de, de toenmalige voorzitter van de Joodse gemeente, eh, Mario Menko... dat was de opvolger van Philip Wallhagen... Herman, je bent helaas wel een Rooms-Katholieke priester... maar je moet toch maar voorzitter worden van de stichting... En dat heb ik twintig jaar gedaan. Toen ben ik afgetreden. En... Maar wat zoekt een katholiek in een uh, Joods gebouw? Ik ben heel geleidelijk... Uh, in mijn veertigjarig priesterschap, zou je kunnen zeggen... gaan leren en inzien... dat het hele christendom... twintig eeuwen als je het vriendelijk zegt misverstand, is als je duidelijk zegt... het is een geschiedvervalsing. Men heeft een, een Joodse leraar, Jezus van Nazareth... die een opstand van armen mobiliseerde... en daarom gevaarlijk werd voor de stabiliteit van toenmaals... het door de Romeinen bezette Palestina. Die werd gekruisigd, een politiek vonnis dus... En ze hebben die Joodse leraar tot God, tot Godenzoon verheven. Wat een gruwel is voor, voor, voor heel de Torah, voor de Joodse leer. En daar zijn dogma's op gebouwd, al heel vroeg. Dat christendom wordt staatsgod, in het Romeinse Rijk al binnen drie eeuwen. Dan is het dus helemaal in zijn om. In zijn tegendeel verkeerd. Die Joodse leraar die voor de armen opkwam, daar is een God van gemaakt. Een Godenzoon die een machtskerk wordt over heel de wereld. En dat is tot vandaag niet gecorrigeerd. Je zou kunnen zeggen dat eh, zo mogelijk de Reformatie, Luther, die Jezus nog verder vergoddelijkt heeft hè, als de enige heiland, de enige redder, de enige verlosser. En toen moest Rome daar weer overheen. En toen heeft de paus zich onvuilbaar verklaard in de vorige eeuw, in 1870. En dus die competitie gaat nog steeds door over die rug van die gekruisigde rabbi. En er is maar één ding wat wij moeten doen. Hoe erg ook. Het christendom zal die Jezusfiguur aan de Joden moeten teruggeven. En zal er afstand van moeten doen. En dan hebben wij niks meer dus. Dan hebben we een Joodse leraar. En een Torah. En tien geboden. En natuurlijk ook zijn uitspraken en leer, de bergreden... maar dat zijn allemaal Joodse uitspraken en dat is allemaal Joodse leer. En dan zal er misschien pas een begin kunnen worden gemaakt... met het doorbreken van met name het religieus antisemitisme... wat ook alsmaar politiek antisemitisme is geworden, vooral in Europa. U begrijpt dat ik hier altijd in grote verlegenheid ben. Want deze grote ruimte waar we nu in staan... Uh, die kunnen de Joodse mensen niet meer vullen, die zijn allemaal vermoord. En natuurlijk is nazisme niet gelijk te stellen met christendom of met kerken. Maar de verbinding is er wel. En zonder het christelijk antisemitisme... zou er nooit een uh, nazi-antisemitisme ontstaan zijn. Dat had nooit gekund. Dat hef, Hitler heeft zich ook daaraan gelegitimeerd. Uh, Luther was ook een, een notoire uh, antisemiet in zijn uh, uitlatingen. Dan zegt u de christen is mede schuldig... Niet individuele christenen die daar ook geen invloed op gehad hebben... maar het, de hele geschiedenis van het begin af aan... die vervalsing is door christenen om hun belangen voltrokken. Altijd als ik hier in de synagoge binnenkom... blijf ik in de deur staan, in het portaal. En daar heb ik ooit ook een dichtbundeltje over kunnen maken. Dat heet ook In het Jule portaal met tekeningen van Sam Drukker... En één tekst, die vat het misschien heel mooi samen... die zou ik wel kunnen voorlezen. Het heet ook in het Julesportaal. Mijn vader was veelvuldig met mij eraan voorbij gegaan. Zoals hij alle huizen van de stad mij wees. Pas vele jaren later was het... dat langzaamaan in mij een sterk vermoeden rees dat donkere deel der stad waar alle verlorenheid van oud verhaal... voorgoed begraven en vergeten leek. Daar was het dat voorzichtig een hand, iets als herinnering, mij op de ogen streek. Niet dat ik alle eeuwen kende en uitgehouden had... nog dat ik recht gedaan had aan die ik nu zag. Maar dat was juist wat, bitter en zoet en onontkoombaar daar op mij te wachten lag. Daar stond ik. In het grote nieuwjaar. De middag kwam achter mij aan. Bescheen de glazen schittering van kleur. En open stond de arke. Zij droegen hem met blijdschap in. En ik stond in de deur. Als u zegt, um, het christendom heeft um, Jezus afgenomen van de joden, is er een verzoening mogelijk van die geloven? De verhoudingen zijn natuurlijk, met name sinds de holocaust, zo scheef. Een immense wereldkerk, Rooms- en Reformatorische kerken. En een restant uh, Joods leven, Joodse mensen. Uh, ik heb er hier met, met Joodse mensen heel veel gesprekken over. Nog volgende week is hier een landelijk congres van Joodse jongeren... en dan ga ik ook een avond hier in de synagoge voor ze spreken... op zaterdagavond na het sluiten van de Shabbat. Uh, voor hun is ook die Jezus uh, geen Jood meer. Zij zien hem ook als, als, als, ja, als Christus. En dat kan hij dus niet zijn, de verlosser van heel de mensheid waar ik dan met hun over praat, is dat dat precies de vervalsing is... waar hij zich ook om, eh, om zou keren in zijn graf. Hij wilde alleen maar een Joodse leraar zijn binnen de Joodse gemeenschap... maar dan wel dwars en onafhankelijk en, en opkomend voor, voor de minsten. Maar een, een, een, een goddelijke heerser. Maar als u praat over misverstanden, een van die misverstanden is ook, eh, of oordelen... Uh, de joden hebben Jezus vermoord. Dat zit ook altijd tussen die religies. Kunnen we daar nou uitkomen met z'n allen? Ja, dat vermoorden, die schuld... Uh, de eerste christenen waren natuurlijk joden, maar al heel gauw is het een... Goddienst geworden, die zich over het hele Romeinse Rijk... waar ook heel veel staatsburgers van, van Romeinen... Paulus was ook een Romeinse staatsburger, overgenomen is. En toen kwam dus de, de scheiding en toen begon ook de vervolging. Dus waren de christenen in het begin vervolgde joden, Jezus allereerst. Na een paar eeuwen al waren zij zelf de vervolgers. En de eerste die ze vervolgden waren natuurlijk de joden. En maak maar eens 20 eeuwen goed. Dus ik ben daar... Daar moet je een ontzettend lange adem voor hebben. Er moet ontzaglijk veel opgehelderd worden. Nog in, in miljoenen kerken, ook honderden kerken in Nederland... Wordt, tot op radio en tv toe wordt iedere zondag nog die Christus en die God. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed te maken. Dat is ook niet te vergeven. Je kunt alleen maar zeggen... Zeker als individuele christen... maar ook als, als, als, als priester die daar dus een zekere verantwoordelijkheid draagt... begin het eindelijk eens eerlijk te zeggen... Is, is wat u nu aan het doen bent met uw contra-catechismus, um, wat is het. Ja, zit daar een centraal uitgangspunt in? Of wat is de boodschap daarvan? Als je de huidige Romeinse catechismus van de katholieke kerk leest, dat is een pil van meer dan 600 bladzijden met bijlagen. of je leest nog de oude reformatorische Heidelbergse catechismus, dan gaat het allemaal over de enig ware God en de enigware heiland en verlosser, Jezus Christus... en de enigware kerk, de christelijke kerk. Ik volg gewoon die hoofdstukken en ik draai ze om. Ik laat zien dat je dat absoluut niet kunt zeggen. En telkens eindig ik ieder hoofdstuk met een aantal pagina's. Wat zou je misschien nog wel kunnen zeggen? Als je zegt dat er geen God bestaat, en dat moet je zeggen... dan moet je zeggen, waarom heeft fantasie dat nodig? En dan zeg ik, daar mag je eindeloos verhalen over vertellen... Dat is op zich niet nieuw natuurlijk, wat u dan nu zegt. Ik bedoel, er zijn velen die dat al voor u gezegd hebben... in katholieke hoek, in protestante hoek. Ik denk dat het op dit moment heel hard nodig is... omdat er een ongelooflijke terugval in conservatieve kerken is. Eigenlijk alleen maar voor de kerk waarin... Ik, ja, maar laat ik zeggen, zit er een nieuw element in uw visie? Nee... Het is twintig eeuwen oud, die waarheid. Alleen ze wordt telkens overschreeuwd en verdoezeld en, en, en ontkend. En je hoeft niks nieuws uit te vinden. Uh, uh, het is allemaal bekend. Je kunt het ook in het evangelie zelf trouwens lezen... als je goed leest en niet christelijk en kerkelijk. Uh, waar het om gaat is het aan de grote klok te hangen. En eindelijk duidelijk te maken, die kerken zitten helemaal fout. Natuurlijk zijn er miljoenen goede christenen. die anoniem goed werk doen en goed leven. Maar het systeem, de leer, de macht ook. moet worden afgebroken. U, uw kritiek op die kerk, eh, wordt dat gedeeld door, door andere bekende katholieken? Neem Huub Oosterhuis. Huub Oosterhuis is natuurlijk een prachtig spoor van licht. Eh, zij zeggen het meer in liturgische en in poëtische taal, dat doe ik deze ook... maar ik zeg het ook veel directer en politieker en in de publiciteit. Is het onderscheid tussen wat u zegt tussen uh, iemand als Oosterhuis en u... want voor een deel doet u dezelfde dingen, hè? U, u schrijft allebei teksten, u zet het allebei op muziek. Um, u zegt, ik ben directer, ik zeg het politieker. Ja, uh, ik denk dat beide moet. Ik heb... Hij was ook voorzitter van het Chili-comité, om maar eens wat te noemen. Ja. Oosterhuis. ja. Uh, hij is niet apolitiek, zo zeg ik het niet. Maar zijn grote gave is... om het in verhalende en poëtische uh, taal om te zetten. Dat doe ik ook. En ook daar radicaal. Maar ik vind wel dat je ook telkens het maatschappelijk debat... Uh, heel direct politiek moet voeren. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, in uh, november heeft in het parlement... het debat over de euthanasie plaatsgevonden. Ja, dan wordt er allerlei pogingen gedaan door die bischoppen via verklaringen... maar ook rechtstreeks door beïnvloeding van politici, van Kamerleden... van mevrouw Borst eh, enzovoorts. Natuurlijk ook via het CDA om die euthanasiewet eh, ongedaan te maken. Eh, als er in Afrika een verschrikking is van eh, HIV en AIDS-epidemieën... dat dan bischoppen van Nederland nog eens menen te moeten zeggen... ja, wij zijn het toch eens met de paus. Het condoom ook als wapen tegen de is verboden, ja, dan mag je niet zwijgen. En dan stapt u op, dan staat u op? Dan schrijf ik in de krant, of dan zeg ik het in een van de media... en uh, ja, dat moet natuurlijk veel meer gebeuren. Juist nu, tegen die bisschop en tegen die paus in. Ik moet u zeggen, ik heb... Um over u na zitten denken. En ik dacht, um, de tragiek van Herman Verbeek is misschien wel... dat hij in zijn eentje de tijdgeest niet tegen kan houden. Ik kan met de huidige maatschappij absoluut niet mee. Die verschrikkelijke explosie van technologie, van groei... van alsmaar meer moeten, moeten, moeten. Van alsmaar meer geld, van alsmaar hogere winsten... van alsmaar grotere concerns... En dat model wordt de hele wereld opgedrongen. terwijl het juist alle wereldproblemen veroorzaakt. De wereld wordt er door leeggezogen. De aarde is er nog nooit zo slecht aan toe geweest als nu. Ik kan met deze rijke wereld. en met de vanzelfsprekendheid. en de brutaliteit van het consumentisme... en maar doorjagen. en maar meer auto's. en maar meer eten. en maar meer kopen. en maar meer bezitten. kan ik niet mee. Ja, maar er is natuurlijk een, een belangrijk verschil tussen gelijk hebben. en. Um gelijk krijgen, hè? Uh, Ik bedoel, zo als u dit nu zegt, voel ik al direct van... ja, hier, er is dus bijna niemand die naast Verbeek gaat staan... en die zegt, ik doe met je mee, want we willen ons dat niet af laten nemen. Ik bedoel... Er is op dit moment bijna geen oppositie meer. En die oppositie die gevoerd wordt... Maar ik wil eigenlijk een andere kant op. Ik, wil eigenlijk... ik bedoel, ligt het ook aan de manier waarop u de boodschap vertelt. Denkt u er wel eens over na? Ik ben die ik ben. Het, het wonderlijke is dat, ik, dat je, en dat zal ook een selectie zijn... maar heel veel mensen treft die, als je maar vijf minuten met ze praat... je hebt nog niet de eerste slok koffie op... en dan geven ze al toe, dit komt niet goed, deze wereld kan zo niet verder. Alleen, het wordt niet tot kracht, het wordt niet tot politieke macht... Die machten van het liberalisme, van het kapitalisme... van, van de economische groei, van, van het huidige geldkapitalisme, zijn zo verschrikkelijk groot. En inderdaad, eh, eh, velen kunnen er ook niet meer zonder. Toch zijn er heel veel mensen die onderhuids... en het diepst van hun hart toegeven... Dit, dit komt zo niet goed. En je kunt niet anders doen dan proberen te overleven en het maar zeggen. En ik doe het dan op mijn manier. Maar u heeft dus een... Impopulaire boodschap te vertellen. Een, een volkomen impopulair verhaal. Als populair is nog meer, nog meer, nog meer, dan heb ik een impopulair verhaal. Als... Altra, u heeft, ja, u heeft een, dat boek wat u geschreven heeft, hè, ook mede naar aanleiding van, van wat u gezien heeft in de, in de tijd in het Europese parlement. Economie als wereldoorlog. Ik bedoel, in dat parlement heeft u gezien hoe het werkt: het systeem. Um, zeg maar in één zin is het verhaal van dat boek ons. Democratisch, tussen aanhalingstekend systeem is gebaseerd op onrecht. Dat is het fundament, het onrecht. Ja, dat willen we natuurlijk niet horen... want daarmee worden we zelf allemaal schuldig... terwijl we er niks aan kunnen doen. Weg met Verbeek. Alle machtsfiguren, of het nou in de politiek is... of in het bedrijfsleven, of in het bankleven... maar ook in de sport of in de kunst, ook in de kerk... machtsfiguren zijn altijd angsthazen. Want die hebben zoveel te verliezen... Die hebben dus ook zoveel te verdedigen en af te schermen. Dat als ze iemand ontmoeten die denkt, waarvan ze denken, die heeft mij door. Die prikt daar doorheen. Dan worden ze bang. En dan zie je ze wegtrekken. Dan zie je ze afstand nemen. Dan zie je ze vluchten. En eh, daarom heb ik ook zelfs in GroenLinks eh, altijd gedacht wat zijn dat toch kleine mensen? Het gaat ze allemaal om hun eigen positietjes en om eigen machtspelletjes. En dat is natuurlijk in een parlement en in een partijendemocratie... eigenlijk een verschrikking. Merkt u dat er, als u verkeert in kringen van mensen die de macht hebben... dat mensen zich van u afkeren, dat ze gevoelsmatig denken van ik moet niet te dicht... ook niet letterlijk niet te dicht bij Verbeek staan. Ik moet niet te lang met hem praten. Ik moet het niet te gezellig met hem hebben. Dat is niet goed voor mij. Ja, en het is het ergste wat er is. Ik, ik weet er ook geen oplossing voor. Is dat ook de verklaring dat u als persoon bij veel mensen ook irritatie oproept? Dat mensen zich aan u ergeren? Ook dat is vaak een vorm van angst. Aan de bovenkant van de kerk, van de partij, kom ik dat tegen. Aan de onderkant nooit. Uh, aan de onderkant van de samenleving... Uh, waar mensen zich niet serieus genomen en, en, en verarmd en beroofd... En, en voor de gek gehouden, bedrogen ook voelen. Uh, ja, daar ben je natuurlijk welkom. Meer dan welkom. U haalt Marx aan, hè? Marx heeft zo'n mooie zo'n mooi model van these, antithese en synthese. Als u dat nou betrekt op uw eigen leven... en, en zeg maar de these is dat schuchtere jongetje... wat onder die druk van die vader uit moest komen... dan zou de antithese kunnen zijn... De, de man die opstaat, die zich verzet, die analyseert, die denkt... die een standpunt inneemt. Wat is dan de synthese uiteindelijk? Die opstand, die opstandigheid, dat verzet, dat dwarsliggen. Dat is inderdaad bij mijn zoon van mijn vader zijn begonnen. Eigenlijk is volwassen worden zelf vader en moeder worden. Als man en vrouw. Een priester mag dat niet. Dat is ook een ongelooflijke sluwe en smerige ingreep van zo'n roomse kerk, natuurlijk. Je moet dus als priester ook altijd kind blijven... onder die vadergod en die moedergodin Maria. En daarmee gehoorzaam aan die hiërarchie tot in het Vaticaan... tot bij de paus toe. Ik denk dat ik niet zozeer blijf steken in die antithese... van de oppositie, van het verzet. Maar dat er geen synthese bestaat. Die synthese, dat, dat even dat moment van harmonie... van iets bereiken, van een succes, eh, zal opnieuw onmiddellijk de, de volgende antithese oproepen. En dat heeft Marx, en dat hebben alle filosofen... die, die met dat dialectisch uh, principe werkten... en in dat inzagen dat zo geschiedenis loopt. Uh, op het moment dat het succes daar is... zal de volgende oppositie zich alweer aandienen. En dat is geschiedenis. Daarom moeten we ook in iedere generatie en iedere tijd... waakzaam blijven en, en uh, vechtbaar. En is Herman Beek nou uiteindelijk een gelukkig mens? Of niet? Ik ben een levensgenieter, maar van hele kleine dingen. Um, ik heb achter de, mijn huis, mijn appartement in de binnenstad... Heb ik een tuin, een binnenstadstuin met muren eromheen. komt uit de Remonstrantse Kerk. Het dus een heel mooi ingebouwde binnentuin. Wat, wat er op zo'n plekje aarde gebeurt... hoe die planten en die dieren met elkaar leven... Ik kan dingen daar zien, hele kleine dingen... die me eindeloos ontroeren en gelukkig maken. Ik fotografeer het ook om heel goed te leren kijken... hoe die natuur werkt en is. Ik kan een boek lezen... wat me eindeloos geluk geeft... omdat het me zo sterk maakt en me meer inzicht geeft. Maar over die geluksmomenten heen... Ligt een ontzaglijke uh, eenzaamheid dat je als priester zo in de kou staat, in feite dat een kerkje ze ook zo in de kou zet. En een ontzettende zorg en angst over waar deze wereld heen holt. En dat, dat is geen geluk, dat in tegendeel. Maar daarmee mag ik mijn kleine geluksmomenten die al steken in een boterham met kaas. niet laten ontnemen. Dan zou je ook sterven. Dus de opstand is ook het recht op vreugde en op geluk heroveren... en je niet door vaderfiguren laten afnemen die jou slaan... en die jou eigenlijk willen vernietigen. Zijn leven lang voerde Herman Verbeek een gevecht met het alleen zijn... De zolderkamer waar hij naartoe vluchtte voor zijn driftige vader... maakte hem, zegt hij, tot een schuchtere man. En het door de kerk opgelegde celibaat versterkte dat nog een keer. Ik ben in een situatie die eigenlijk niet kan. He, wat, wat, wat de Bijbel al op de 1 zegt... Het, het is niet goed dat een mens alleen blijft. En dat alleen is natuurlijk nooit absoluut, nooit 100%. Je gaat naar Albert Heijn en je praat met iemand, maar... Het is ook 300% wel zo. Uh, jij alleen woont hier. En slaapt hier. En werkt hier. En dat zijn zulke fundamentele processen. Dat als je die verwaarloost. Ja, dan kan het ook op je oude dag nog, nog iets heel kwalijks worden. Is het te laat om het uh, nog anders te doen? Dat laatste stuk van het leven. Zou je dat nog kunnen? Met z'n tweeën slapen, met z'n tweeën eten, met z'n tweeën wonen? Als ik dit drie -kamer appartement zie met de tuin, dan moet ik er niet aan denken dat er nog een tweede in zijn gang, in mijn geval z'n gang, zou moeten gaan. Um, dat alleen zijn zal blijven. Wat wel zo is, is dat waar ik vriendschap beleef, die een veel dieper en, en eerlijker uh, niveau bereikt. Ook aan schaamte voorbij gaat. Niet als surrogaat of als uh, uh, vervanging... maar dat is de manier waarop een alleenzijnde hoopt... niet alleen te zijn. Maar het samen slapen, enzovoort, enzovoort. Dat zie ik niet meer. Ik heb in de zeventiger jaren eens een keer... dus er was er heel veel in beweging. We hadden hier een, een ecumenische basisgroep, die heette de Citygroep... waar ontzettend veel in gebeurde, die altijd bij elkaar kwam. Wat nu de kathedraal is, hier aan de Raden Singel, de Jozef kerk. Daar kreeg ik ineens in een, een vriend... Uh, die ook zeer actief was daarin, student, psychologiste Sociale psychologie, die me helemaal losmaakte. En toen hij zag wat hij losmaakte, ook seksueel, die ook homo was, dus. Ja, toen werd het zo zwaar voor hem dat hij alles weer terug moest dringen. Achter mijn muur, achter mijn wal. En daar ben ik zo verschrikken van geschrokken. Eindelijk word ik losgemaakt en geef ik me ook vrij. En het wordt me allemaal weer teruggeduwd. En toen ben ik me eigenlijk helemaal weer, ben ik helemaal weer in mijn schulp gekropen. En ben weer hard aan het werk gegaan. En, en dat heeft me ook altijd ontzaglijke voldoening gegeven. Uh, al die activiteiten, al die uh, optredens, al die publicaties. Maar dat zijn voor mij nu geen... Uh, geen vervangingen meer, geen, geen placebo's, zoals de huisarts zegt. Pillen die het vervangen. Uh, ook geen alibis. Ik sta er nu voor die confrontatie met het alleen zijn... aan te gaan en vorm te geven... Verschrikkelijk van liturgie. Eigenlijk ben ik ook een monnik die niks liever doet als, als zo'n mooie liturgie vieren. Niet zoals de pauze doet, maar met veel mensen. En uh, in de taal van nu. Ook met muziek van nu. En uh, dat heeft voor mij ook heel grote politieke kracht. Want dat zet mensen aan het denken. Ik denk dat macht is altijd bang voor verhalen. Want als mensen elkaar verhalen gaan vertellen, betekent dat dat ze hun dromen weer gaan uiten. En in dromen zitten verlangen, zitten visioenen zit ook het besef van zo mag het niet doorgaan. En die groten en die rijken en die machtigen hebben geen gelijk. En wij armen doen er wel degelijk toe. Als kleine mensen verhalen gaan vertellen... en die verhalen worden groot, dan is de revolutie op handen. U hoorde Herman Verbeek in het laatste deel van een tweeluik... uit de programmaserie Een leven lang een bijdrage van NTR. Eerder uitgezonden in 2000, samenstelling Willem de Haan... techniek Marcel Hofman en Jurek Willig. Presentatie Petra van Hulsen. Herman Verbeek werd geboren in mei 1936... en overleed vrijdag 1 februari op 76-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. Vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Of schrijven naar de VPRO ter attentie van Woord postbus 11 1200 JC in Hilversum. Via onze Facebookpagina kunt u een en ander terugluisteren... en zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van het programma. Dat adres is facebook.com/woord.nl. Het is tijd voor een korte journaal en daarna gaan we verder. In het volgende uur een prachtvolle documentaire over Noord-Korea. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.